Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Over twee uur is er weer een coronapersconferentie. Er worden waarschijnlijk weinig versoepelingen aangekondigd... door demissionair premier Rutte en minister De Jonge. De avondklok blijft in elk geval gelden tot eind maart. En ook blijft het advies staan om niet naar het buitenland te reizen. Wel is er waarschijnlijk goed nieuws over zwemlessen. Het lijkt erop dat die binnenkort weer van start gaan. 1,6 miljoen coronaprikken zijn er tot nu toe gezet bij de grootste vaccinatiecampagne ooit in ons land. In twee maanden tijd is dat, maar straks vanaf mei worden er dat 2,5 miljoen per week. Er zouden dan genoeg vaccins moeten zijn voor bijvoorbeeld prikweekenden op evenemententerreinen, waar mensen massaal voor worden uitgenodigd. En over vaccineren gesproken, een vaccinatiebewijs komt er niet. Maar het kabinet werkt wel aan een app waarmee je kunt laten zien dat je geen corona hebt. Het idee is dan dat je bij de ingang van het vliegveld of een festivalterrein een blauw vinkje in de app kunt laten zien. Dat aangeeft dat je niet besmettelijk bent. Waardoor degene bij de ingang niet ziet of jij daar naar binnen mag vanwege je negatieve test of dat je daar naar binnen mag vanwege een vaccinatie. Het systeem zou in de zomer moeten werken. En je zou dus zo'n blauw vinkje krijgen als je kort geleden negatief bent getest of bent gevaccineerd. Transportopleidingen merken dat steeds meer vrouwen zich aanmelden die vrachtwagenchauffeur willen worden. Dat is veel meer dan alleen maar een trucbestuurder trouwens. Je moet ook je eigen wagen bij kunnen houden. Je moet verschillende talen kennen als je in het buitenland komt. Duits, Engels. En uh, ja, natuurlijk moet je ook al je mandje kunnen staan tussen... Uh, Tussen alle mannen. Bij de transportscholen snappen ze heel goed dat meer vrouwen zich aanmelden. Het werk betekent vrijheid, zeggen ze. Het werk van de chauffeur is fysiek ook wat minder zwaar dan vroeger. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht regent het een tijdje. In het noordoosten valt misschien wat natte sneeuw. Morgen in de loop van de dag weer droog. En misschien wat zon. Dan een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam staat Ville tussen Naardenvesting en Blarikum... 6 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 In de jaren kwamen de boy bands uh, in één keer uh, opzetten. En, uh, de Backstreet Boys en uh, Boyzone bijvoorbeeld, maar ook all for one En die hoorde ze juist met hun uh, grootste hit, I swear. Dat allemaal aan het begin van het uh, derde en laatste uur weer van SOS. Uh, Wat gaan we in het uh, derde uur van uh, de Zaterdagmiddag-editie uh, doen? Over een tweetal platen gaan we naar de Pitsstraat en wel naar het uh, item Pit Report. Zo langzamerhand uh, zijn de presentaties van de diverse uh, Formule 1-auto's uh, uh, allemaal al geweest. En uh, is er natuurlijk nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat uh, over Pit Report. Uh, half vijf is het tijd voor het dieren van de week. En het uh, huis is een actie begonnen onder de, de pakkende titel... Ik de ik wil Willem weken. Ik wil de ik wil Willem weken. Het is ook het is een lekker breken van iets. Nee, de ik Willem weken. Ja, ik, ik wil hem weken. Ik wil hem weken. Wat het allemaal behelst en inhoudt, dat hoort u allemaal rond de klok van half vijf. Daarna is het weer tijd voor Zos Live. Zandvoort op zaterdag live. Een uh, muzikaal uh, weergave van een live optreden in de periode dat er nog publiek bij mocht zijn. En welke dat wordt? Dat hoort u iets over half vijf. Heb je wat moois? Nou, ik ken nog iets van een stuk of tien om tussen te kiezen. Dus uh, daar komen we zo meteen nog wel even uh, met z'n tweeën uit, denk ik. Uh, dan, liefhebbers, kwart, het gedicht van de week, kwart voor vijf. Uh, dat wordt uh, ook nog even een verrassing, want jij moet nog even een paar bestuderen. En dan uh, komt de wel appel uit de mouw. Dus liefhebbers van het gedicht van de week nog even wachten. Kwart voor vijf is het zover het gedicht van de week. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Zo is het. We zijn er. Tot aan uh, Entertainment for You wwwzfm livenl kijk je live mee in de studio Tolweg 10a. En vanaf 29 maart is de GGD Kennemeland onze buren. Ja, echt waar, Albert. Ja, die mogen dan het plaatje afvragen. Ja, die mogen het plaatje afvragen dan. De, de single van de Crack Kings Band en uh, Jeopardy. Nou, we hebben het over uh, het uh, Songfestival. We hebben net uh, de nieuwe plaat gehoord van uh, Jangu McCroy. Wat vond je ervan trouwens? Even wennen. Even wennen. Nee, bij de bookmakers uh, ligt die niet lekker, hoor. Nee? nee gaat nee. niet goed? Nee, gaat niet goed. Nou, ik zat uh, van de week uh, naar uh, de Belgische zender ook even te luisteren. En uh, daar was een leuke uitzending. De, draaiden ze oude Songfestival uh, platen. Ja. En toen konden de luisteraars konden ook bepalen... Wat is nou... De zonfestival plaat tijden geweest. Dat ben ik benieuwd naar. Nou, oh, dat... het, is, uh, de, uh, het zou baskisch zijn, maar oh. het is uh, uiteindelijk Spaans geworden. Spaans baskisch. Kerst toe, Moet je daar. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. de kennissen. Deze staat op uh, nummer 1 van in ieder geval de Belgische luisteraars. Ik <laughs> hoop dat jij hem ook leuk vindt. Ja, ik ken hem. Bij wel in ieder geval.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 Het staat ook wel bij mij hè, op de favorietenlijst hoor. Deze is van Mazadades. En rs Tool. Een plaat uit uh, nou, ja, de begin jaren zeventig, Songfestival voor uh, Spanje. En dan gaat ook meteen de zon schijnen hier. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report! Nou, een zonnebril uh, die. Uh, die uh, had je hem nog niet klaarstaan? Ik moet ja, er even om lachen. Ja, maar, uh, nee, zonnebril nodig. Ja, ja zonnebril nodig. Ja. En uh, ja, want het is tijd voor de Pit Reports. Ook in 2021 wordt er weer met Formule 1-auto's gereisd op het circuit van Portimao. De leiding van de Koningsklasse heeft afgelopen vrijdag bevestigd... dat de Grand Prix van Portugal terugkeert. De race vindt plaats op 2 mei. Het wordt de derde race van het seizoen na de openingsrace op 28 maart in Bahrein en de Grand Prix van Emilia-Romagna op 18 april. Een week na de race in Portugal volgt de grote prijs van Spanje in Barcelona... De Formule 1-bubbel kan dan op het Iberisch Schiereiland blijven. De Grand Prix van Portugal stond aanvankelijk niet op de kalender voor 2021... maar na het wegvallen van de grote prijs van Vietnam... kwam Portugal echter weer in beeld als vervanger. Een bevestiging daarvan liet lang op zich wachten... omdat het land door een opleving van het coronavirus in de lockdown ging. Vorig jaar werd er al Algarve aangedaan... nadat de kalender vanwege het coronavirus op de schop was gegooid... Het was de eerste keer sinds 1996 dat er een Formule 1-race plaatsvond in Portugal. Destijds werd nog gereden op het circuit van Estoril. De latere wereldkampioen Lewis Hamilton zegevierde vorig jaar op het Autodroma de Algarve. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas eindigde toen voor het bolrijder Max verstappen als tweede. Lewis Hamilton ging elke Grand Prix van in 2020 op één knie... net als veel collega's om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme. De zevenvoudige wereldkampioen weet nog niet of hij dat de komend seizoen ook gaat doen. Crystal Palace-voetballer Louis Zaha zei onlangs bijvoorbeeld dat hij met het bekende gebaar stopt... omdat hij van mening is dat het niet langer toereikend is. Iedereen moet zijn eigen beslissing kunnen nemen, aldus Hamilton. Het is een symbolisch gebaar. Op sommige momenten kan het veel impact hebben. We hebben nog niet besloten of we dit jaar ook doen. Ik verwacht dat we daar in Bagrijn wel over gaan discussiëren met Stefano bijvoorbeeld. Hamilton doelt daarmee op Stefano Domic Domiciali, de nieuwe Formule 1 baas. De geredde Brit vraagt veelvuldig aandacht voor gelijkheid en gaat voorop in de strijd tegen racisme. Maar Mercedes rijdt ook dit jaar weer met een zwarte auto. Knielen is niet het belangrijkste. Het gaat erom dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Veranderingen uh, is mogelijk en veranderingen zijn nodig. We zullen zien hoe we samen kunnen werken en hoe we de sport nog meer kunnen doen, zodat het niet meer nodig is om te knielen. Onder andere Max Verstappen en Charles Leclerc en Kimi Raikonen droegen vorig seizoen bij elke race een shirt om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme, maar bleven wel staan. Hamilton, bij andere sporten zie je soms wel dat iedereen het doet. Iedereen maakt zijn eigen keuze. Ik denk dat we veel kunnen bereiken. Vorig jaar stond er in Oostenrijk voor het eerst in 70 jaar een jonge zwarte vrouw op het podium, Stephanie Travers. Dat geeft mensen voor de televisie wellicht het idee... oké, okay, ik kan er ook een engineer worden, ongeacht welke huidskleur je hebt. De organisatie van de Grand Prix van Bahrein hoopt toch toeschouwers te kunnen verwelkomen... tijdens de eerste Formule 1-race van het seizoen. In het weekend van 26 tot en met 28 maart... zijn fans welkom die gevaccineerd zijn of het coronavirus al hebben gehad. Voorwaarde is dat de gevaccineerden minimaal twee weken geleden... hun eerste een tweede prik hebben gekregen... Voor mensen die het virus hebben gehad geldt ook dat er dan zeker twee weken geleden moet zijn geweest. Dat is opvallend, want omdat wereldwijd ook veel voorbeelden zijn van mensen die nog een tweede keer zijn besmet. Een kaartje kost omgerekend 220 euro voor drie dagen. In Bahrein wordt alles bijgehouden op een app. Alfmule 1 betrokkenen worden voor de race en ook voor de tests, 12, 13 en 14 maart, bij aankomst getest en moeten dan in quarantaine op hun hotelkamer. Via de app zien ze dan zo'n zes uur later of ze positief of negatief zijn. De organisatie in het Midden-Oosten kwam eerder ook al met een aanbod... dat alle coureurs, teamleden en media gevaccineerd kunnen worden in Bahrein. De Formule 1-leiding sloeg dat uh, al beleefd af. De verwachting is dat alle teams dat voorbeeld zullen volgen. Tot zover. Ik zou zeggen, blijf positief, uh, Albert-Jan. Komt allemaal goed. <laughs> ja, dat doen we. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dat was het uh, Formule 1 e nieuws voor uh, deze zonnige zaterdagmiddag uh, in Zandvoort. Zometeen om half vijf hebben we het uh, dier van de week... gevolgd door een van de leukste items uh, in dit programma. Uiteraard zoals Live. Ook vandaag weer een mooie uh, live uh, optreden. Wat we gaan uitzenden, even naar half vijf.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 Een mooie single, hè? deze van uh, Elton John blijft een uh, klassieker. Je hoort de Your Song, plaat die ook hoog genoteerd staat in de top 2000. De nieuwe single van Susan en Freek uh, komt eraan. Hier is goud. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar, is het beter?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 I'm Het gaat lekker met Suzanne Freek, want ze hebben weer een nieuwe plaat en die hoorde dus juist. Dat was goud, helemaal goud die single. Het is half vijf geworden, tijd voor het Dier van de Week. Dat allemaal tijdens de Ik Willem Weken. Klopt, de Ik Willem Weken bij Dierthuis Vandaar Dat is een actie, van daar, daar nu aandacht voor. Uh, even kijken, de coronacrisis heeft er goed ingehaakt, Ook bij dierenthuis Kennermeland in Zandvoort. Normaal was het dierenpension goed bezocht en zat het elke schoolvakantie vol. Het pension zorgt voor een groot deel van de inkomsten. Het is nu volledig stilgelegd, en was uiteraard, wat uiteraard begrijpelijk is... maar daardoor zijn er wel veel minder inkomsten. Dus hebben ze de Ik Willem-weken opgestart om zo op zoek te gaan naar nieuwe vrienden. Je wordt al vriend van vijf voor 5 euro per maand. Van die bijdrage kan net even wat extra's gedaan worden voor de asieldieren... Je krijgt drie keer per jaar een nieuwsbrief over de opvang... en nu eenmalig een superleuke toffe mok. En Willem heeft die mok trouwens al, hè. dat kan je zien op de website. Zoals je, ziet, oh, nee, zoals je ziet heeft Willem hem ook al gekregen. En Willem is er heel erg blij mee. Misschien drink jij er straks ook wel uit. Wil je liever een verblijf adopteren voor één of meerdere jaren van een hond of een kat of konijn? Dat kan ook. Met deze inkomsten kunnen de verblijven nog beter gemaakt worden voor de asieldieren. Je adopteert al een katten- of konijnenverblijf voor 60 euro per jaar. Een hondenverblijf is 120 euro per jaar. Denk je, dit is leuk voor, on, voor ons als bedrijf? Als ruil krijg je gratis promotie op de socia socials en de website van het dierenasiel. Help je ook mee om uh, Willem en uh, zijn opvolgers te voorzien van een prettig verblijf? De hashtag uh, ikwillemweken. Schroom dan niet en stuur een privébericht via de Facebookpagina van het asiel. Of een e-mail naar www.dierethuiskennenwalland.nl. Uh, uh, en in zaken ikwillemweken, dus een sponsoring, is dus van harte wel welkom. Dan kijken we even op uh, wat er nog aan asieldieren over zijn in het dierenhuis. Hoe is het met Willem? Willem is nog steeds gereserveerd. Dus uh, dat zou, dat zou, uh, ik we blijven hoop houden. En Timmy is ook gereserveerd. En uh, daar hebben we alleen nog uh, Bobo en Blanche. En Bobo is een grote kater van 11 jaar. En Blanche is een lieve, maar aan het begin iets terughoudend poesje van 10 jaar. Dus Bobo en Blanche uh, verdienen ook een thuis. En waar moet u dan heen? Naar het dierethuis Kermeland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op uh, uh, 088-811-3420. 088-811-3420. Of kijk even op de website www.dierethuiskermeland.nl. En anders... Ga doneren, zeker sponsoren. Het is voor het goede doel en de dieren zullen u daar dankbaar voor zijn. Zo is het, ze hebben het geld hard nodig. De Ik Willem Week, ik vind hem heel goed gevonden. Tot zover het dieren van de week voor de Ik Willem Week. En hebben we even extra aandacht gevraagd bij je. En wil je het bericht nog een keer nalezen? Dat kan ook op onze CFM app. Zodra gaan we helemaal live. Althans, terug naar het verleden met een live optreden. Sta niet aan te gaan.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 Ik zat maffe dingen, gewoon is het bij mij echt wel gek genoeg. Lijp wel zo loop ik te zwingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schootlijn, voor de allereerste keer. Laat de pijl bel me bellen, deze jongen komt niet meer vervelend. Tot over mijn oren, onderste boven. Dat dan nog kan voor de allereerste keer Laat ...was het enorm populair, de Nederpop. En ook uh, dit was zo'n groepje ...wat toen de tijd heel veel iets gescoord heeft. We hebben het over uh, Circus Custers. En uh, hun grootste was uh, verliefd geniet. Nee, zojuist voor je. Pas was al een klein beetje bij het voorjaar. Hè? Het zonnetje schijnt lekker in die zandvoorts. En de vogeltjes zijn ook lekker aan het broeden. En de eitjes die gaan straks weer uitkomen, Albert-Jan. Dus uh, blijf op het rechte pad, zou ik zeggen. Ja, ik wel. Ik, ik ga niet van het pad af. Nee, je bent van het padje, het padje af. Ja, maar dan, dan okay. ben ik op het padje. Nou, helemaal goed. Het rechte pad houdt vol. En uh, we gaan het hebben over uh, Soslife. Wat heb je mooi uitgekozen? Ja, dat is weer... Uh, kijk, we hadden de reggae hebben we gehad. We hebben de blues in gehad. Uh, voor de rest nog een heleboel, een heleboel andere... Mooie live registraties. Maar nog niet meer een beetje de, de, de symfonische kant op. En uh, ja, als ik daaraan denk, dan uh, denk ik gelijk het, uh, aan Pink Floyd. Dan wel het Alan Parsons uh, Project. Uh, ik uh, heb uh, de doorslag gegeven aan uh, de Alan Parsons Project. Met een prachtig, uh, prachtig series. Beginnen ze mee en dan gaat het vanzelf over in Eye in the Sky. Dus liefhebbers van uh, muziek van Alan Parsons... Zet hem gewoon op 10 doe je koptelefoon op en uh, geniet de komende 6 à 7 minuten van de Alan Parsons Project. Mr. Parsons. live optreden van de Ellis Parsons Project. Een uh, mooie keuze Albert-Jan. Ja, het, is, het zijn klassiekers, hè, dit. Ja, zeker. Nou, ik ga er even een nachtje over slapen, wat we morgen moeten gaan doen, want... Uh, Jij bent morgen weer aan de dan, beurt. Dan uh, zijn we morgen weer uh, aan de beurt. Maar eerst... Jawel, jawel. Gaat alles los tijdens het gedicht van de dag. Ik zoek... Ik zoek de rust. De stilte.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 Hier, hier aan de zee. Dat was het uh, mooie gedicht Alles los. Die hebben wij gekregen van een uh, luisteraar van dit uh, programma. En op vele verzoek herhaald. Zo is het. Nou, Hij was uh, weer heel mooi. En helemaal uh, zo uh, bij de lente. En dan wordt het vanzelf zomer...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 Het gebeurt van alles hier op het strand, uh, Albert Ja, Daar heb je soms geen idee van. Fred, jij ook niet, hè? Geen idee van, joh. Wat er al op het strand van, van Zandvoort uh, gebeurt. <laughs> Ongelooflijk. Wat een mooie single, joh. De Rob de Nijs en Het Wet Zomer. Nou, we gaan nog even wat Italiaanse muziek erin gooien. Dan zijn we zijn er zo meteen weer bij je terug met Fred, want hij is er weer. Ja.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 Ti amo da metà, io oggi ritorno da lei, ti amo, ti rimmo ma ciò sul coraggio io I'm gonna hoe we hem uh, vroeger uh, noemden bij de Zonvoortseradio. Een hele tijd geleden, hoor. Ja, ik heb uh, wel 30 geleden, dan uh, spreek ik over. Ombetto um uh, Tosti. Nee, Tosti. Ja, Ombetto tosti. <laughs> ja. yeah. um tosti was dat. Met uh, mol. Leuke, leuke platen En dan krijgen we vanzelf zin in die... Uh, niet Tosti's, maar uh, pizza's. Juist, toch? juist. Juist. Hey, goedemiddag. Oh, voor die, goedemiddag. Open hey. die ja Open de open door. <laughs> Alves-Jan komt eraan. Ja. Goedemiddag Frits. Goedemiddag. Je bent middag. er weer. Gezellig. Ja, we zijn er weer. Ja, wat ga je vanmiddag allemaal doen vanaf 5 uur? Uh, als het goed is, uh, krijgen we iemand uh, in de studio uh, op visite. Grace de Gier. Uh, Colombiaanse uh, dame. En zij hebben uh, een nieuwe single uitgebracht. Kiero. Quiero betekent... Quiero. Kero, uh, Mimuccio, uh, Ik hou veel van je. Nee, Kero, Kero, Kero, ja. Uh, sorry, ja, ik je uh, het wel vol. Ja, nee, dat klopt. Ga rustig door, ik ja. zoek het op. En uh, we gaan nog eventjes bellen met uh, Bob Offenberg over zijn nieuwe single Zij is zo mooi. En Nederlands Heesbeen gaan we bellen. En zijn single heet Vannacht ga ik niet meer naar huis. Oké, okay, komt hij uit bah, deze bah. regio bah. of is, uh, is uh, komt hij... Uh... Niet uit deze regio, die heesbeen. Nee, nee, nee. Ik ken wel een heesbeen uit de regio, maar. Nederlands uh, heesbeen. Oh, geen idee, nee, maar. Nee, uh, ik durf niet, uh, heesbeen is wel uh, die, volgens mij een Haarlemse naam. Dus, uh, nou, nou. Uh, geen idee. Geen idee. Gaan, dat weten we straks als je luisteren. Dat weten we straks inderdaad. Dat gaan we even vragen. En Stef Horn. Hey. hey, die, die, kennen, die, we ken wel wel. Wel, die kennen we zeker wel, Stefan. De bom is gebarsten. Ja, ja oh, oh. Oh, dat was een van het gedicht ook, hè? Ja, ja. ja, ja. Oh, goed, goede tip. De bom is gebarsten vanmorgen. De bom is gebarsten. Nee, die gaan we dus ook even bellen, want uh, ja, hij heeft een, uh, een kleintje erbij en hij heeft er een, uh, een single uh, over gemaakt. Over uh, zijn, uh, zijn kleine. Oké, okay, nou, meestal is Stefan. Ja, ik bedoel zijn kind dan, hè? Ja, dat zou kunnen, ja. De titel is uh, klein. Klein. Klein. Ja. Klein, maar fijn. Klein, maar fijn. Jij ja, hij, hij, hij zegt het. Oké, okay, nee, ja, ja nou, uh, wat nog meer? Ik ben meteen... Uh... Nee. Nou ja, en dan hebben we Beb en Bert nog eventjes met de zijklijn natuurlijk. Dan hebben we nog eventjes lekker wat te klagen. Nou, dat is... de zijklijn. Nou, uh, ja. Oké, okay, in ieder geval uh, internationale bezetting vanmiddag. Ja, ja, ja. ja. ja. Lekker. Vanaf vijf uur entertainment voor jou uh, via het tv-kanaal uiteraard van uh, CFM. En uh, onder meer de livestream, de app en nog uh, veel en uh, veel meer. Ja, volgens mij uh, komen oh, de komt eerste de... gasten. Ja, komen allemaal binnen. Ja, ja, met de kleine. Met de kleine. Ja. Dus. Dat is Stef, toch? Ja. ja. Eh? Wie is dat? De Stef? Nee, nee, nee oh. dat is... Uh, Een Colombiaanse. Ja, de Colombiaanse dame. Oké, okay, hoi. Buenas, Goedemiddag. Buenas. Buenas. Todo bien? <laughs> <laughs> tot is Kijk, kijk, kijk. kijk, kijk ja, ja. Daar heb je op geoefend, uh, Ja, ja, ja, ja helemaal ja. goed. Ja. Nou, Frit, we wensen je heel veel uh, plezier uh, ja, zo meteen met de Entertainment View. Jullie ook uh, allemaal uh, leuk uh, ja. dat jullie in de studio zijn. Zeg ik even alvast tegen de gasten. En uh, ja. ja, wij zijn er uh, morgen weer. Ben je er morgen ook, Albert-Jan? Uh, ja, zeker. Tussen 2 en 5. Tussen twee en vijf, op zondag. Zandvoort op zondag. En dan uh, weer uiteraard ook uh, met een mooie SOS uh, Live. Uh, met een, uh, of heb jij nog een uh, suggestie voor de SOS uh, Live? Uh, daar ga ik zo over. Ja, ga jij de... maar Nou ja, WhatsApp, heb wat jammer. Als je, als, als je wat uh, te binnen schiet, dan uh, kunnen we die uh, misschien altijd, morgen... Uh, altijd op de lijst zetten. Ja, uh, op, de lijst. ja op, de, op, de, op de lijst. Op de witte lijst. Op de witte lijst. lijst. Oké, okay, nou, uh, genoeg gelachen. We gaan uh, over naar het nieuws en uh, weer en daarna naar Hij, hey, Hij is weer. Tot morgen. Dag. Pay. Doei doei. Tijken, really my